De gedecoreerde militair Marco Kroon moet 29 november verschijnen voor de militaire rechtbank in Arnhem. Hij wordt beschuldigd van het bezit van harddrugs voor eigen gebruik en het voorhanden hebben en verstrekken van enkele stroomstootwapens. Kroon wordt niet verdacht van drugshandel, zo meldt het openbaar ministerie in Den Bosch. De strafbare feiten zouden zich hebben afgespeeld in het café in Den Bosch dat hij samen met zijn vriendin runt. Kroon werd vorig jaar voor zijn heldhaftige optreden in Oeruzgan onderscheiden met de militaire Willemsorde, de hoogste Nederlandse militaire onderscheiding. In Nederland verdubbelt het aantal mensen met Alzheimer de komende 40 jaar tot een half miljoen. Tegelijkertijd verdubbelen de kosten die de ziekte met zich meebrengt tot 15 miljard euro per jaar. Dat meldt het World Alzheimer Report dat vandaag verschijnt. Patiëntorganisatie patiëntenorganisatie Alzheimer Nederland noemt de stijging van het aantal patiënten een groot probleem. Ook omdat het aantal vrijwilligers dat deze patiënten kan verzorgen de komende jaren juist afneemt. Dat komt door de vergrijzing en de toename van het aantal werkende vrouwen. Na de verkiezingen van gisteren is het onduidelijk hoe de nieuwe Zweedse regering eruit gaat zien. De centrumrechtse coalitie van premier Rijnveld verloor haar meerderheid in het parlement. Rijnveld wil daarom samenwerken met de Groenen, maar die hebben de uitnodiging daartoe afgewezen. Omdat de regering Rijnveld geen goed milieubeleid heeft gevoerd. Dat het kabinet Rijnveld zijn meerderheid heeft verloren, komt onder meer door de opkomst van de anti-immigratiepartij Zweden-Democraten. Premier Rijnveld wil niet met de Zweden-Democraten regeren. Het weer vanochtend bewolkt met vooral in het noorden wat regen. Vanmiddag nog wat buien en vanuit het westen klaart het op. Het wordt 17 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Dit was het en journal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 Voor het slot van deze wedstrijd van vandaag. Zonvoort moet gewoon nog één doelpunt uh, gaan scoren. Minimaal, het, minimaal, minimaal. Ja, want we hadden op drie punten gerekend vandaag. Dus, ja, uh, nou, als we mogen blij zijn als ze gelijk hebben. Ja, ja. Uh, nou, oké, okay. we ja. horen het zeer eigenlijk van Jovenes. Eerst hebben we hier George Simpson, en is coming to my life.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 Dus ik, ik schat toch wel op een 40, 45 ja. man die ja. hier de hele dag rond uh, loopt. Dat is toch geweldig? Ja. Hè? Zonder vrijwilligers uh, draait niks meer, hè?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 Oké. Okay. Nou, uh, bedankt voor deze update. Jullie zijn om kwart over negen aan de beurt vanavond. Ja, ik zal nog even zeggen welke koren er nog gaan zingen. Uh, net is uh, begonnen zanggroep Voices uit IJmuiden. En uh, een, een 55-koppig uh, uh, koren. Zo, 55. Ja, met uh, ja, sopranen, altijd, noren en bassen. En ze hebben allemaal uh, ja, een zeer groot repertoire van populaire songs tot... Uh,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 de protestants. snel over naar Jovenes. Hé, hey, hé, hey, want ik zit hier op hete kassen. Ja. Dat is niet normaal. Probeer probeerde de hele tijd te bellen. Zandvoort kwam op 1-1. Schitterend doelpunt van Patrick kopen, Maar zojuist, terwijl jullie alleen aan het gedachten zijn, aan het zeggen, gaat die bal door Boy de Vets handen uitgerekend. Boy de Vet zorgt ervoor dat Zandvoort op een 1-2 achterstand komt. En het zet al een Om. paar minuten te gaan. Het is niet te geloven dat dit kan gebeuren. Pieter Keur greep naar zijn hoofd. Het kan gewoon. Dat moet net moet net boy de vetten overkomen, dit soort ballen. En nu wil Zandvoort is heel snel die bal nemen. En iemand van de Overbosje houdt daar tegen. Gaat er wel ook voor staan. Dan moet hij een gele kaart voor hebben, wat Luistert Toen niet natuurlijk naar mij. Loopt even het veld in. Ira Kool, maar gaat die bal nemen? Op de eigen helft van Zandvoort. Iedereen van Zandvoort. Behalve Kol en Billy Visser en Boydenfurt staan bij het strafschotgebied van Overbos. En als er uit die melee, zoals er straks, dan toch nog het einde doelpunt kan komen. dan is Zandvoort spekkoper. Maar zover is het niet. Overbos kan gaan uitverdedigen. Overbos, dat de laatste paar minuten onder gigantische druk heeft gestaan. en ook het ene doelpunt daardoor kreeg. gaat er nu weer uitkomen. Even over de Zandvoortse linkerkant. dat is de zwakke kant van Zandvoort op dit moment. Daar staan niet veel linkse poten. en er wordt daar de bal verdedigd door uitgereven Gira Col. De rechter de Het transporteert er goed door naar Michael Kuil, die kan er niet bij komen. Kuil die wordt op zijn enkel getrapt en die bal die gaat over de zijlijn gespeeld worden. Vol bestuur, behandeling. Nou, hij staat alweer, dus Sons van gooien maar zal ongetwijfeld die bal teruggeven aan Overbos. Want die waren in balbezit en inderdaad, dat gaat Patrick over dan ook doen, transporteert die bal naar, naar, naar de helft van Overbos en over de zijlijn. Sons moet die bal gaan pakken, maar ze staan als dode vogeltjes staan ze stil. Ze doen helemaal niks.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 Gira Kool die rent naar die plek van de overtreding. Gaat die bal nemen en dan gaat weer eentje van Overbos voor staan. Die staat er gewoon voor. In schijt hij doet daar niks tegen. Ja, fluit wel achteruit. Ja, ha. Dat heeft alweer een seconde geduurd. Weer een bal in de doelman. Kan iemand van Stanford erbij komen? Nee. Maar wel een schot van. Nee, ook weer niet een schot. Dat was een dom balletje van Petter Koper. Die speelt recht in de voeten van een uh, Overbos verdediger. En daar raakt Timo de Reus ook nog een keer die bal kwijt. Voor Sanford aan de rechterkant van de veld. He, stel een stelle man. Uh, paaltje van de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 gaat toch diep gooien en er staat weer van oor hoort pol om zich tegen onze aanvaller aan te vallen.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 te krijgen. En daar heel sportief wordt die bal weer weggeschopt door iemand van, oh, uh, van Overbos. En daar uh, doet die schijn er helemaal niks aan. Patrick Koper speelt daar uh, Timon de Reus in. Aan de rechter van het veld. Timon de Reus. Wat gaat hij ermee doen? Hij gaat via voet over de achterlijn. En dat wordt dus een, uh, een achterbal voor Overbos. Die heel rustig gehaald gaat worden daar. Door de keeper van Overbos. balbelang vindt, uh, Maar die zetten er dus straks toch nog even lekker fout bij. Het was bijna schot trouwens van uh, Patrick Koper. Die 1-1. Maar kort erop was het dan alweer 2-1 voor de gasten. I <laughs> U. Uh, weg. Over de linkerkant van het veld. Uh, dat is net Billy Vist. Die kan ertussen inkomen. Uh, Sven Van Mijn eigen zoon is weer voor het eerst bij. Raakt die bal heel dom kwijt. Uh, moet er nu hard achteraan gaan lopen. Uh, dat komt die bal goed voor. En uh, dit is Boydus. Die gewoon niet bang is. En die bal wegplukt voor een aansturmde speler. Zult bedenken. Gira Kool. Gira Kool. Lange bal. Maar Boris Wol. Kan hij net niet bijkomen. Wordt overgenomen door Overbos. Van het gezien aan de rechterkant van het veld. En dat is een whisper van jongen van Oudenbos gaat over de zijlijn... zal het mag gaan gooien. Paul van Oort zal het gaan doen, want het is helemaal achteraan... ...heel diep in de Salford's helft... ...gaat hij hem ingooien naar... ...en kijk, kool, uit kool... Gaat snel naar voren, tuurlijk. Lange ballen. Dat moet op dit moment. Dat kan helaas niet anders. En die wordt weggekoopt door de verdediger van uh, Overbos. Dat is Sven Van Nes. Van probeert daar uh, Michael Kuil te breken. Dat loopt Nick niet. Billy Visser zit er ook naast. en uh, Die wordt nu even weggespeeld. Gewoon weggetikt. Uh, even een en een. En weer. En uh, nu is dit goal. Goal die, die laatste paar minuten. Dat hij erin is gekomen. Gigantisch zo'n werk heeft verricht. En hij zit wel aan de linkerkant van het veld. En dit is Michael Kuil. Ga dan een beetje actie doen, jongen. Dat kan je. Dan gaat hij inderdaad. Actie. Gebruik zijn Zet hem links. Goh, en het komt net niet bij Timo de Reus. Wordt ver verdedigd. Uitverdedigd door Overbos. Die hier nu bij de hoek staan. En die uh, proberen die de ballen voren te brengen. Uh, alles wat Salzburg is, dat, uh, probeert die bal af te pakken. Uh, dat is nu aan de zijkant. Uh, door, uh, ja, heel goed. Kier Kool kan die bal overnemen. Van Overbos. Kool oh, weer natuurlijk met een lange bal. Diepe bal naar Timo de Reus. Die kan daar niet bij. Kan Wolf verdedigen van Overbos. Bon gaat uh, zometeen. Dreigt over die zijkant te gaan. En dat gaat hij dan inderdaad ook, maar via een voet van Paal van der Oort en Overbos mag gaan gooien. Het kan nu echt elk moment tijd zijn. De zandvoort is kapot uh, natuurlijk. Ze dus we werken, uh, dit, deze wedstrijd eigenlijk eens een keertje goed hard werken, maar een beetje pech had in de afronding. Uh, dat heeft te maken met de kwaliteit van de spitsen. Uh, bijvoorbeeld, een uh, uh, Michel de Haan is niet aanwezig. We hebben niet meer de beschikking over een Berg. Dus moeten we het doen met jongens die eigenlijk, wat dat betreft de meis, uh, van de tweede garnituur zijn en uh, nu uh, proberen daar zandvoort aan bovenop te helpen.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 Het formaat inderdaad spelen. En je gaat dan ook nu eindelijk een keertje gooien. Nou, Remco Ronde, maar die is de bal weer kwijt. Ik weet niet wat die jongen vandaag heeft. En dus het laatste 15 jaar van de 15 is het helemaal niet moeilijk heeft gehad. Zandvoort krijgt weer op zijn boek. Moet weer drie punten laten liggen. En ja, het wordt een beetje een maar het is niet het Zandvoort wat ik heb. Helaas, Joop verliest dus voor SV Zoomvoort vandaag bij Overbos. Hopen dat het volgende week beter gaat. Tegen wie moeten we dan spelen? zo'n masterbaarheid, maar ik kunnen we het niet te Oké. Nee, dan horen we dat van de week. Beginnen we weer daarbij? Nee, natuurlijk niet. Zo zijn we niet. Nee, fijn weekend. Dankjewel. Ja, en gelijk jongens. Bedankt, hè. Dankjewel. Jafres, inderdaad. Onverbos SV Bos, Helaas een verlies. Helaas, helaas. Maar waar. Maar goed, we hebben weer een groep dames in de studio. Dames, laten we horen. Zo!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 En ze woont in Vleuten. In Fleuten. oké. Nou, dus dan is het een beetje spannend. Ja, zeker. De jurk al uitgekozen en zo. Alles al rond. Hij heeft hem nog niet gezien. En het is natuurlijk een supermooi mens. Dus ja, dan is het allemaal... Ja, we hebben met de kennis gemaakt. ik mag het niet zeggen. Ze ziet er erg uitgedost uit, hè? Ja, mooi hè? Ja, mooi hè? Ja, maar het is een supermooi mens. Maar we zullen uw dochter even in het zonnetje zetten. Maar dan moeten dames wel even meedoen. Want we hebben begrepen dat Guus is een van haar favorieten is. Nou, dan moeten we wat van Guus zeggen. Draaien nou, natuurlijk, hè? CFM Zandvoort wenst u een prettige dag toe met al deze dames en een hele leuke dag. Ja, en uh, veel geluk voor uw dochter en voor Erik. En dan komt hier dan Gus Meus. Meter weer. en yeah. yeah. zingen, hè? Dat willen oh, ja, iedereen horen, natuurlijk hè, <laughs> Ja, nou, dat wordt een mooi feestje, zeker weten. Oven maar waarom? Alleen, Guusme, was je me in mijne sneller, doe je Wacht eens, maak je uit. Ja, het ja. is eens een land ja. wat meer. De hemelblik was open en dan gaat het hier te keer. Het onder de bellen breekt ze binnen de reden met de spieren. De punt is pompel. We zuivel als de enige manier. Om de juiste koers te varen met de wind in onze lucht. Geniet met volle druk.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 Benieuwd met volle teuren plukte, dan zoveel je kan. Het onderderen, bliksem bliksel, deren, Terug, om de juiste koers te varen met de wind in onze deur Geniet met volle tijd in zulke tijd komt nooit te rug Yeah. Met die vrij gezellige roepen door het de, doorpein de uh, Albert-Jan. Ja, Zo, he, jongen, jongen. Ja, Wat een feestje. De ja. moeder van een bruid kan je niet weigeren, toch? Nee, daar ben ik helemaal mee eens. Dus vandaar ook juist even gezellig in de uitzending. CFM, Race Radio, Pit Report. Nou, we gaan weer snel over naar het Park Zofford. Naar Willem van deze bij de Weissendel Trophy. Willem. Ja, de Trophy met, uh, ja...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 de equip van Ron Zwart die samen met een kabel equipe uit Haalem rijdt hier en zij doen het onverdienstelijk goed in dit veld van toch ruim 23 dieselauto's. Ja, hoe dat uh, gaat eindigen uh, kunnen wij helaas niet meer meenemen bij jullie in de uitzending. Want dat gaat zeker na vijf uh, zijn, de finishplacht. Dus dan uh, kijken we even alvast uh, naar morgen. Morgen, de dag die begint om negen uur met een uh, race van de Renault Clio Cup. Gevolgd door de Formido Swift Cup en de Formule Ford. Met als uh, pauzeprogramma ja, Tank Versteeg uh, met zijn... Uh,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 Waarbij de overdag deelt op over twee rijden. Dus een race over 50 minuten. En die begint morgen klokslag, 4 uur. Nou, weer spectaculaire races morgen op Circuit Park Zandvoort, Willem. Ook te volgen op televisie. Morgen houdt in de gaten kanaal 45. CFM Televisie. Hele dag live de racers. Ja, dat uh, een, uh, ja, spektakel uh, zal ongetwijfeld gaan worden. Met de chicane die uh, dit weekend erin is gelegd in de slotenmaker Bocht. En ook uh, met de uh, verwachte regen die we morgen krijgen. Heel okay. goed, okay. Willem. Willem, hartstikke bedankt voor deze update. Morgen uh, ben je dan ook op het circuit te vinden voor een uh, verslaggeving voor de radioluisteraars. Ja, wat ik uh, begrijp net van uh, collega Jaap Koper is er uh, vanaf 12 uh, tot 5 is er, uh, uitzending. Oké, okay, uh, zeg. En uh, melden wij ons. Hartstikke bedankt, nog veel plezier op het circuit. En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 Van ja. de Wizard The Wizard of Oz. The Wizard of Oz. Nou, daar komt hij aan, heer. Daar oh komt ie Ja. Wat netjes, wat leuk. Ja, wat spontaan, heer. Wat ja. spontaan ja. ook. The <laughs> Wizard of Oz hier met een brand new day. Everybody look around, cause there's a reason to rejoice, you see. Van, uh, Albert Jan Fox. Ja, Fox on the run. <laughs> sweet. Fox on the run. Een gouden ouwe. De sweet was dat inderdaad. Doe Fox it. on the run. Ja, ja, Fox on the run. And... Ik ga wel aan de run, hè? Je hebt zometeen een vossenjacht. Ja, nee, ik ga straks uh, weg. Dan ja. ben ik vanaf woensdag ben ik weg en dan wordt het oh, okay. weer helemaal weer.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 So when, so when you call up call that shrink in Beverly, Hills, Beverly Hills, Hills, Hills, you know the, you one. Know the one. Doctor, everything'll be alright. tijd dat jij op vakantie gaat. Mijn uh, antwoord op Fox on the Run. <laughs> <laughs> ja, ja, wordt, moet je me niet zo plaat gaan draaien, Edward Vos. Het wordt tijd dat jij op what, vakantie gaat. Nee nee, nee, nee, nee, nee. nee Ja, ja, ja, ja bedoel ja, ik. Ja, ja, ja. You're the prince and let's go crazy.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 Oké, okay, en uh, okay. is vanmiddag alles goed gegaan of heb je nog spectaculaire dingen meegemaakt? Uh, nou, op dat wij uh, daar waren, moest net de safety car de baan op omdat er een keer over het dwars de vangrail ging. Dat is niet slim hè? Dat is niet handig, nee. Oké. Okay, ja, dus Toen was het uh, safety car de baan op, dokterswagen de baan op, brandweer meteen allemaal alert, ambulancepersoneel stond klaar. Voor mocht het erg zijn, dan uh, konden ze meteen bijspringen. Maar het viel gelukkig allemaal mee. Oh, gelukkig maar.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 Die was uh, druk bovenin, samen met de collega van hem bezig om alles uh, netjes te verslaan. Oké, okay, dus heb één... hebben jullie ook nog wat uh, mogen zeggen? Of uh, <laughs> je weet het ja, wel uit? We hebben ons in mogen houden. Nou, dat is knap van je. Ja. Van jullie moet ik zeggen. Ja, daarom. Goed, nou, en jullie zitten... Nog, uh, nog één race bezig op het circuit. Ja. Daar uh, doet de collega van Rob op dit moment uh, het verslag van.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 En morgen ook om 12 uur natuurlijk de demo van Frank Versteeg. Hij komt inderdaad weer langs. Ik heb wel net gehoord, hij mag niet op het rechte stuk landen meer. Oh. Er uh, blijkt een beetje gezeur over zijn geweest. Dus, uh, hij komt zo heel laag over, maar hij zal niet meer op het rechte stuk landen. Nou, nou schijfvlakje, schijfvlakje, blinde bocht. Ja. Bijvoorbeeld...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 Oh. Die, die komt er nu aan. We gaan hem draaien. Helemaal goed. Heel goed. Okay. Hey, geniet nog even daar en tot later. Hoi. het circuitlied van Basis zou vlak aan het einde van dit programma. Wat zit er alweer op, Albert-Jan. Die tijd vliegt voorbij, joh. Tijd vliegt. Het is vliegt. nu te geloven. Dit nou, is voor de eerste keer dat ik een aantal berichten... dat het gewoon niet gelukt is. Maar goed, ja, je kan niet alles hebben natuurlijk. Nee, dat is waar.